Een luisterspelbewerking van het gelijknamige verhaal van Leo Tolstoy, de drie kluisenaars, door professor dr J. van der Eng. Drie eenvoudige kluisenaars die zich voor de redding van hun ziel op een klein eiland hebben teruggetrokken, krijgen op een dag bezoek van een bisschop. Deze vindt dat aan de kwaliteit van hun geestelijk leven het een en ander ontbreekt en besluit hun in elk geval te leren bidden. De drie kluisenaars na een verhaal van Leo Tolstoy. Een bischop voer per schip van Argangelsk naar Solovki. Er waren ook veel pelgrims op het schip die de monniken van het klooster wilden bezoeken. Er stond een zeer gunstige wind, het weer was helder en het schip slingerde. Als je goed kijkt, dan kan je daar zien liggen. Het schijnt voor ons uit, het stuurboord. Het ligt dan ook maar een heel klein Eh. Ja, wacht eens. En nou iets zegt. Ja, het zou inderdaad ontgaan zijn. De zon schijnt dan ook erg fel op het water. Ja? nou zie ik het? Daar wonen ze. Al wie weet hoe lang. Zij met hun drieën. Hm? Verder niemand. sterling. Het, <laughs> het zijn die. Jullie staan daar zo te schuren, beste mensen. Is er voor mij ook wat te zien? Oh, monseigneur, ik wist niet dat. Uh... Ja. Dat is niks bijzonders. Kom, kom, kom, kom. Ik zag jullie zo druk staan praten en wijzen. Uh, de visser had het over kluizenaars, uh, monseigneur. Oh, wat voor kluizenaars, als ik vragen mag. Jullie maken me nieuwsgierig. Vertel eens, ik ben een hoor. Wat uh, was het dat je zo even aanwees? Hmm. Als u goed kijkt. En ziet u daar een eilandje in de verte. Vertelde de koopman hier dat daar drie kruisenaars wonen die hun ziel willen redden. Nee, nee, nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie het niet. Kijk u maar vlak langs mijn arm. Ziet u daar dat wolkje? Naar daaronder. Net, net rechts daaronder is een streepje. Nee, nee, nee. Het wolkje zie ik, maar het eiland... Ik vrees dat mijn oude ogen wat uitgekeken zijn geraakt, vooral op verte. Ik zie het niet. Maar wat voor kluizenaars zijn dat, die daar leven op dat eiland? Het zijn mannen, gods, monseigneur. Tijd geleden, toen heb ik al over een horen vertellen, maar al kreeg ik geen kans om ze te zien. Tot ik vorige zomer ze met mijn eigen ogen gezien heb. Ik was op een morgen bij het vissen aan de grond gelopen zonder precies te weten waar ik was. Ik ging te nemen en trof bij een aarde hut drie kruisenaars. Ze gaven me te eten, droogde mijn kleren en hielpen me met mijn boot te repareren. Hoe uh, zien ze eruit? Hm? Die ene die is klein, gebogen, is toch oud, met een versleten pij aan. Hij moet wel meer dan honderd jaar zijn, want zijn grijze haar is zijn baard beginnen al groen te worden. <laughs> hij glimlacht al door met een stralend gezicht als een engel uit de hemel. <laughs> die andere is groter. Hij is ook oud, met een gescheurde kaft aan, aan En de grijze baard die hier en daar al geelachtig is. Hij is heel sterk, want hij kleedde mijn boot om zonder dat ik er dan te pas kwam. Die der is lang. ...met een baard wit als de maan... ...die tot zijn knieën knie rijdt. Hij is somber. Zijn wenkbrauwen hangen over zijn ogen. Hij is helemaal naakt. Hij heeft alleen een matje om zijn lindenen. Wat uh, zeen ze tegen je? Ze praten weinig met elkaar. Ze deden alles bijna zwijgend. De een hoefde maar te kijken... ...en de ander begreep hem al. Ik begon die lange uit te horen... ...en ik wilde weten... Als ze daar lang woonden. Hij vond de zwengbrouwen, mondbolde iets... lekker leek wel kwaad te worden. Maar die stokhouder kleine... ...die greep hem bij zijn handen... ...en glimlachten. En toen werd hij lange direct stil. Die stokhouder, die zei alleen... komt het ver over ons... ...en glimlachten. Uh, kijk, uh, monseigneur, Ja? Kijk, nu... ...nu kunt u het zien liggen. We zijn wat dichterbij gekomen... Ja, ja, ja. Inderdaad. Ik moet zeggen, ik zou wel best eens een kerkje willen nemen. Ik ga eens praten met de kapitein. Die zal wel zeggen dat het hem te veel tijd gaat kosten. En tijd is geld. Wie zou dat beter weten dan ik? schip kan er bovendien niet komen. Als de kapitein toegeeft, dan zal er nog sloep uitgezet moeten worden. Dat we tot nu toe zo'n voorspoedige reis gehad hebben, monseigneur. En dat u zo op mijn gemoed gewerkt hebt. Maar anders God ging haar... zal u ook voor belonen, kapitein. En, ik heb u al gezegd, ik zal zelf ook wat bijpassen. <laughs> ik kan ze nou duidelijk zien. Rechts van die grote steen staan drie mannen. Ja, ja. Een lange... Een kleinere en een heel kleintje. Ze staan hand in hand. Ik hoop dat ze de moeite loont ze te bezoeken. Ik heb gehoord van vissers dat het oerdome oude kegels zijn die niets begrijpen. En die niet kunnen praten. Net als de vissen. Gaat u zo met mij mee aan land? Nee, nee, nee. Als wij u daar aan wal gezet hebben, vaar ik weer terug. U zwaait maar, als wij u moeten komen halen. De zegen des heren is met u. Ik heb gehoord dat jullie, mannen gods, je ziel wilt heren. ...en voor de mensen tot Christus binnen. De genade gods heeft mij, een onwaardig dienaar van Christus... ...geroepen om zijn kudde te hoeden. Daarom wilde ik ook jullie, dienaren van God, bezoeken... ...en als het kan, onderricht geven. Zeg mij eens hoe jullie je ziel wilt redden... ...hoe jullie God dienen... Wij kunnen God niet dienen, dienen God. Wij dienen en voelen alleen onszelf. Hoe bidden jullie tot God? Wij bidden zo. Geen zeek met drieën. Wij zijn met drieën. Ontferm u over ons. Hm. Jullie hebben iets over de heilige drie eenheid gehoord, maar zo moeten jullie niet bidden. Ik hou van jullie, mannen Gods, want ik zie dat jullie God willen dienen, maar niet weten hoe. Zo bidt men niet. Luister naar mij, dan zal ik het jullie leren. Niet iets van mijzelf, maar het gebed uit de heilige schrift zoals God zelf het aan alle mensen bevolen heeft, te bidden. Luister goed en zeg mijn woorden na. Onze vader. Onze vader. Onze vader. vader, onze vader. Die in de hemelen zijt. Ja? In de... Hemelen. Hemelen zijt. Die in de... Die Hemel. Melen. Melen. Melen, Melen, Melen, Melen zijt. Ja, kom, kom, kom. U boer? Die, ja, ja, ja. Die in de hemelen... Die in de hemelen. He hemelen. Hemelen? U moet uw snor een beetje voor uw mond vandaan doen. Ja, nog eens. Die in de hemelen zijt. Die in de hemelen Zijt goed zo, goed zo. Laten we het nu allemaal eens tegelijk proberen. Onze. onze, onze vader. Vader. Die in de. Hemelen hemelen, hemelen. hemelen. Zijt. Goed, heel goed. Uw naam. Uw naam. Worden, worden, borde, borde. Borde. Alles, alles, alles schappen. Helemaal. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, lieve broeders. Nee, nee. Luister nog eens goed naar mij. En kijk naar mijn mond. Let op. Ja. U wil geschieden... U wil geschieden... Gelijk. In de, in de hemel, alsof op de aarde, de aarde. Geef, geef ons de de heen de ons dagelijks brood. brood. Heel goed, en nu jullie alleen. Geleg in de, de hemel, alsof op de, de, aarde. de aarde, geef ons Oh heel goed, heel goed. Nog eens. Geleid in de hemel. Oh. Maar van de wonen. Nee, stop, stop, stop. Nee, goed opletten. Kijk naar mijn mond. Nog één keer opnieuw, ja? En leid ons niet in verzoeking. Maar ons van de boven... Want van u... De hele dag was de bisschop met hen in de weer. Wel tien, twintig, honderd keer herhaalde hij ieder woord. En de kluisenaars zeiden het hem na. En als ze in de war raakten, verbeterde de bisschop hen en liet ze weer van voren af aan beginnen. Onze vader, die in de hemel zit. Tijd... Uw naam worden geheiligd. Uw koningrijk komen. Uw helgeschiedenis. Rijk in de hemel, Als ook, ook op de aarde. Geef ons heen. Ons dagelijks En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij verheven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het werd al donker en de maan begon al uit zee op te reizen... toen de bisschop aanstalten maakte om naar het schip terug te gaan. Toen hij afscheid nam van de kluizenaars... bogen ze alle drie tot aan de grond. Maar hij liet hen opstaan, kuste ieder van hen... ...en droeg hen op om te bidden zoals hij hun geleerd had. Daarna ging hij in de sloep zitten en voer terug naar het schip. Wordt het langzamerhand niet wat te fris voor u aan dek, oh. monseigneur? <laughs> Bovendien is het voor u een vermoeiende dag geweest. Ja. Toch heb ik nog geen zin om te gaan slapen. Weet u, kapitein... Mijn gedachten zijn nog steeds op dat eiland. Het is wel te hopen dat al die inspanningen die u zich voor hem getroost hebt... niet helemaal voor niets geweest zijn. U kunt zich moeilijk voorstellen hoe dankbaar ze waren... toen ik ze het gebed geleerd had. En hoe blij ik ben dat God het mij vergund heeft... om deze kluizenaars te helpen. Uh, het is vreemd te bedenken dat die drie nu alweer door zo'n afstand van ons gescheiden zijn. Toch heb ik ze daar op dat verlaten eiland met een gerust hart achter kunnen laten. Weet u, kapitein... Als ik u even mag onderbreken, monseigneur. Het is net alsof ik daar niet in de verte, alsof ik daar niet het licht zie. Het man ligt op het water? Nee, iets anders. Kijk daar. Ja. ja, inderdaad. Iets wits lijkt het. Een Vogel, een zeemeeuw misschien, of hetzelfde bootje. Onmogelijk. Het houdt ons heel snel in. Een vogel is het niet. En het lijkt ook niet op een bootje. Het wordt steeds helderder. het licht. Het is net alsof ik... Ik zie mensen. Maar dat kan niet. Ja, nu zie ik het ook. Drie mensen... Want mensen kunnen niet midden op zee lopen. En het licht, het fort. De Kruisenaars, wat zijn de kluisenaars? Kijk maar, een grijze paard, ze rennen hand in hand over hun vader. alsof het land is. De buitenste zwaaien met hun armen de tegen dat de boot stil moet houden, kapitein. De wind is weggevallen, monseigneur. We liggen al bijna stil. De hemel staat ons bij. opzijde, onthielden we alles. alles. Maar toen we het een uur lang niet deden, raakten we één woordje kwijt. kwijt. We waren het vergeten en bijna alles liep in de baan. Mannen gods, keer terug naar uw eiland. Ook jullie gebed wordt door God gehoord. Het past mij niet om jullie te onderrichten. Bid voor ons zondaars! En de bisschop boog tot de grond voor de kluizenaars. De kluisenaars bleven even staan, keerden zich toen om en liepen terug over de zee. Tot de morgen aanbrak was er een lichtschijnsel te zien uit de richting waarin de kluisenaars verdwenen waren. Dit was de drie kluisenaars, een luisterspelbewerking van het gelijknamige verhaal van Leo Tolstoy door professor Dr. J van der Eng. Micheleleliefeld was de vertelster. Hedemaas Maas, de visser. Donald de Marcas, koopman. Dick Scheffer, bisschop. Jan Wechter, kapitein. Komme Klein, Johan de Sla en Wim van der Brink waren de drie kluisenaars. Regie, Johan Wolder.